In de Amerikaanse staat Alabama is een man uit de gevangenis vrijgelaten die 30 jaar onterecht in een dodencel zat. Anthony Ray Hinton was 28 jaar oud toen hij in 1985 werd veroordeeld voor twee moorden in een restaurant in Birmingham die hij niet had gepleegd. Eerder deze week kwam de openbaar aanklager tot de conclusie dat het enige bewijsmateriaal tegen Hinton toch niet deugde. De kogels waarmee de moorden destijds werden gepleegd kwamen niet uit het wapen van Hinton. Dat kwam aan het licht na nieuw forensisch onderzoek. In de Filipijnen hebben duizenden inwoners en toeristen het advies gekregen... de noordwestelijke kustlijn te verlaten vanwege een naderende orkaan. De orkaan Maysak heeft de afgelopen week al vier levens geëist... en honderden woningen verwoest. Vanmiddag worden de eerste harde wind en zware regenval verwacht... op eilanden voor de kust. Komende nacht gaat de orkaan naar verwachting aan land. De omzet van Pasen zal dit jaar uitkomen op zo'n 800 miljoen euro, zegt marktonderzoeker GFK. Dat is zo'n 3% meer dan vorig jaar. Ook voor de bakker, slager, groente en viswinkel zijn het hoogtijdagen. Consumenten kiezen met Pasen voor luxere producten op de eettafel, zegt de marktonderzoeker.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 Thank <laughs> you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 Today, forgot tomorrow Ooh, here, yeah. beside the news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 Op internet www.ZIFMZandvoort.nl Kwart over zeven op zondagmorgen, hoor ik een stem die heel zachtjes aan me vraagt.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 Moitié on compte à demi-demi, pile sur un débat côté comme des origamis, le bras tendu le pareil cassé, tout n'équipe et éclis. Ces enfants bizarres, crachés dehors comme par hasard, cachant l'effort dans le grifoir, et une cripi pissongue en étendard qui fait.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 Trash. ground. What a Disappears in a trailer light Somewhere someone